In Heerenveen heeft de politie tot nu toe 13 Feyenoord supporters aan de wedstrijd Heerenveen Feyenoord wilden. Omdat ze zich verzetten zijn ze meegenomen naar het politiebureau. In Heerenveen geldt om veiligheidsredenen tot vanavond later een noodverordening. De wedstrijd in Heerenveen is voor Feyenoord belangrijk omdat Rotterdammers bij winst in de voorronde van de Champions League mogen spelen.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 F, C M. Met Demi Lovato, Telman en de Audiobester, The Sky is Graper En daarvoor, ik ga hem zien op Pinkpop, door de Bruce Springsteen, Glory Days En van harte welkom, een nieuwe zondag, ik ken hem voor deze zondag 6 mei 2012 Aldo, goedemiddag ja, Goedemiddag jullie. Hoe gaat het? bij nee, mij gaat het uitstekend. Dat is goed. Op te en uh, horen. met jou? Ja gaat lekker. Gaat lekker. Ik heb een uh, druk weekje gehad. Nou, geen uitzending door hebben we het erover wat er allemaal is gebeurd. Uh, ik hoop wel dat je een beetje verkouden bent. Ja, ik ben echt stond verkouden de hele week al. Het ja, komt natuurlijk leuk. de koninginendag en uh, kampioenschap. een vrijdingspop. Je wordt maar niet beter. Nee. Maar uh, hoeven niet te klagen. Zo is het ook weer zo. Hé, hey, zoals gewoonlijk nemen wij het nieuws van de afgelopen week door. Wat is er gebeurd? En we beginnen natuurlijk met um, vorige week, maandag, Koninginnedag 2012. De koningin en de koninklijke familie waren in Renen en Veenendal. Het was uh, zonovergoten en gelukkig geen noemswaardige ongeregeldheden. En wij waren in Amsterdam. En wat vond je ervan? Ik vond het uh, gezellig druk, maar ik ben het drukker gewend. Het is echt een stuk minder druk omdat de uh, 538 er niet was met dat uh, grote. Nee, de Vem niet. De uh, buiten. Buitenracht. 538 Museumplein, dat was uh, dit jaar niet. En ik vond het erg gezellig, maar ik mis toch wel um, een, ja, echt een afsluiter. Ja. Vorig jaar had je armen van Buren, Chesto heb je gehad. En dat was echt altijd wel um, echt een mooie afsluiter zo'n dag. Ja, ja, dat heb je nu waarschijnlijk bij Slam FM gehad. Maar dat krijg je niet mee als je in de stad bent. Want het de de feest van Slam FM staat buiten de stad. Dus, uh, ja. Heb helemaal niks aan. En hoe was Conerig in Zandvoort? Um, zo meteen, uh, we hebben een aantal mensen hier in de studio lopen die er vast wel iets over kunnen vertellen. Dus later daar uh, meer info over. En de klanten van Vodafone konden van 2 tot 5 mei gratis bellen en sms'en. Dit is een compensatie van de storingen die zijn geweest na de brand bij Vodafone Rotterdam. Er is, meer, er is anderhalf meer keer gebeld dan normaal. Ik heb er nauwelijks gebruik van gemaakt. Ja, ik uh, heb helemaal geen amper bereik gehad. Ik heb wel slecht bereik gehad. Dus ik uh, heb... Uh, Eigenlijk geen gebruik van kunnen maken. Ja, nou ja, ik heb uh, misschien drie sms'jes plus gestuurd. Maar ik heb een abonnement, dus het zo, uh, ja. je belt sowieso al binnen een bundel. Dus oh. zoveel maakt niet uit. Ik denk vooral de prepaid gebruikers waren er erg blij mee. Ja, ze hadden beter een actie kunnen doen, gratis uh, app, WhatsApp of zo weet ik het. Zoiets. Dat is altijd tijd gratis, toch? Ja, nou ja, weet ik het en zoiets. Want uh, de meeste mensen gaan we nou alleen maar WhatsAppen. En, uh, Bernard SMS, dat wordt er bijna niet meer gedaan. Afgelopen woensdag is IJs kampioen van Nederland geworden. De thuiswedstrijd werd in een volle Arena met 2-0 gewonnen van VVV. Het was de 31ste keer en ik was erbij in het stadion. En wat een sfeer was het. 2-0 gewonnen, het was al ja, het was duidelijk dat IJs kampioen ging worden. Ze dus moesten het alleen nog even thuis afmaken tegen VVV. En het mooiste was: de was, wedstrijd was voorbij, het hele stadion werd helemaal donker. En er werd met spotlights op de spelers geschenen Dat was zo mooi Ja, dat is mooi um, Straks, nou ik ga er niet over veel, over vertellen Straks is er een, uh, komt er iets, iets nieuws, iets leuks Wat er mee te maken heeft maar dat komt later En beide verdachten van de moord op juwelier een Stratman uit Den Haag zijn opgepakt Na de moord waren er twee duidelijke foto's in de media geplaatst We hebben ervoor gezorgd dat iedereen ermee bezig was Verdachte 1, Zia B werd opgepakt in Den Haag En verdachte 2, Sandro G was gevlucht naar Georgië en heeft zich daar aangegeven bij de Nederlandse ambassade. 19 jaar uit, hè, oud, beide. Ja, ik hoor dat ze een, zwaar, een moeilijke jeugd gehad hebben. En daar jeugdzorg is allemaal erbij. Ja. En de jeugdzorg had ook al gezegd dat het moeilijke jongens waren. die wel uh, uh, even straks naar het lijntje gehouden moesten worden. Maar ja. Nou, dat blijkt maar weer, want uh, nou ja, nu kunnen ze een mooie zelfstraf uh, verwachten. En terecht natuurlijk. En natuurlijk, vrijdag 4 mei om 8 uur, 2 minuten stilte. En tijdens de twee minuten stilte, ik heb me toch geïrriteerd. Kijk, ik vind je moet gewoon respect hebben. Je moet twee minuten stil zijn. Ja. Ook wel logisch. Maar er zit een sportschool naast mij. En uh, keihard die muziek aan. Om acht uur. Een aantal gasten stonden keihard te schreeuwen. Nee, nu. Misschien waren ze dat vergeten hoor. Maar ja, ik vind het, ik vind het niet kunnen. Misschien ben ik er heel wat traditioneel in zo, Maar uh, no worries, no. ik vind het niet kunnen En gisteren natuurlijk bevrijdingsdag met uh, bevrijdingspop En um, ik vond het leuk Wij zijn er allebei heen geweest Mede dankzij Pascal van der Beek hebben wij uh, uh, backstage kaarten gehad Onder andere ads gezien Ja, vond ik leuk En um, afsluiten nou, Zometeen gaan we het er even, gaan we het even meer over hebben hè? Ja. Een beetje uitgebreid en we gaan even kijken naar vandaag in het verleden, historische kalender. Wat is er vandaag allemaal gebeurd? Uh, ja, in het verleden. Met vandaag 6 mei 1965. Nederland wordt opgeschrikt door een foto in de Telegraaf. Op de foto is uh, prinses Beatrix te zien met een onbekende jonge man. Die jongeman bleek later Klaus van Amtsberg te zijn. Dus Klaus, hè? En vandaag in 1970, voetbalclub Feyenoord veroverd in Milaan. De Europacup voor landskampioen door Celtic met 2-1 te verslaan. En uh, de Amsterdamse politie, vandaag in 1997, heeft een wereldprimeur met agenten op rollerskates. De rollerschaatsagenten zijn volgens de leiding goed zichtbaar, hebben een grote actieradius en zijn snel ter plaatse. Heb je dat ooit wel eens gezien? Nee, ik heb dat uh, nog nooit gezien. Ik heb dat ook nog nooit gezien, agenten op rollerskates. Dat, is toch, uh, dat vind ik... Uh, nou ja, laten we het zo zeggen... Apart, Maar uh, uiteindelijk is het dus niet uh, doorgekomen, want tegenwoordig zie je, zie je niemand meer um, op, uh, op die roller skates. En vandaag in 2002, 6 mei, op het parkeerterrein bij Radio 3 Studios in Hilversum wordt Pim Fortuyn vermoord. Milieuactivist Volkert van de Geef schiet, um, schiet de politicus van het neer. Kort na de aanslag op Van, uh, van de Graaf uh, wordt Van de Graaf aangehouden. De rechter veroordeelt hem later tot een gevangenisstraf van 18 jaar. De aanslag komt negen dagen voor de verkiezingen. Die verkiezingen gaan door en maken de lijst Pim Fortuyn, de tweede partij van Nederland. En toen dat gebeurde, was uh, Pim Fortuyn te gast bij Ruud de Wild. Nou, het interview was voorbij en hij liep de parkeerplaats uh, op. En toen gebeurde dit, live. ...op de radio. ongelooflijk hard trekken om de prestatie van de coach te verbeteren. Klaas de Vries dus, de minister Berts, van Binnenlandse Zaken. ik wil je... Bert? Ja, ik hoor je Ik wel. wil je even onderbreken, want... Um, je hebt nieuws. Er is een ernstig nieuwsbericht, naar net wel. Hier op de parkeerplaats van uh, Radio 3. Terwijl de ster loopt. Twee minuten, drie minuten nadat het programma is afgelopen... ...ligt uh, hier... Uh, ...Pim Fortuyn... Hij ligt op de parkeerplaats van Radio 3, met zijn ogen half open. Hij leeft nog wel. Hij ademt, heel schokkend. Ja. Moeten we wat doen? Wat, wat moeten we doen? Ja, echt heftig was dat. Heel Nederland stond te trillen. De moord op Pim Fortuyn. En uh, vandaag is het dus... en uh, 2002 is het dus gebeurd, dus tien jaar geleden dat het uh, was gebeurd. Heftig, uh, heftig fragment als je het mij vraagt. Vandaag zondag in Kenmerland met uh, EDAC Masters Weekend. EDAC moet ik eigenlijk zeggen. Natuurlijk verslag. We hebben verslaggever Willem van Deense live op de circuit staan. En vandaag in het programma een nieuw item. Ja, een nieuw item. We, zijn, we gaan met de tijd mee. En wat het is, hoor je straks... Ook natuurlijk veel lekkere muziek. En zometeen de toestanden in de eredivisie. Hier is Alan Clark. Help me people now. Help me get the feeling back. Got to get the spirit.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 The sun will be someone you Someone nieuwe single van Julian Villard, famous like me. Everybody wants to be famous. Klopt natuurlijk ook welletje. Ja, wel. En ik vind het wel echt een uh, heel erg leuk liedje. En vind je het nou ook een leuk liedje? Check zeker zijn album, Julian Villard. Allemaal van zulke vrolijke, ja, soort van, uh, wat, hoe kan je dat noemen? Een soort van uh, uh, sing, songwriter. Nou, ook niet echt. beetje Poppy, Poppy, kan je het ook wel noemen. Het is 5 uh, voor half drie, zondag in Kermeland en we gaan even kijken naar uh, de toestanden, of het uh, programma eigenlijk van de eredivisie. Wat gaat er vandaag gespeeld worden? Nou, ik kan één ding verklappen. De hele eredivisie speelt vandaag. We hebben natuurlijk de kerstverser kampioen Ajax. Nou, zij zijn natuurlijk kampioen, maar willen natuurlijk een goed resultaat neerzetten in Arnhem. Spelen namelijk uit uh, bij Vitesse. Dan hebben we VVV Venlo tegen FC Twente. PSV met uh, Mertens is de wedstrijd. speelt tegen Excelsior en dat is een, ook wel een belangrijke wedstrijd want als Excelsior wint en de Graafschap verliest tegen ado dan uh, degradeert de Graafschap dus het kan van alle kanten nog op. Wint PSV en verliest Feyenoord is dus, uh, PSV um, uh, tweede pakt de tweede plek en we krijgen AZ tegen FC Groningen. Ja en dan hebben we nog een wedstrijd Nieuwegein tegen Feyenoord, Rodiasei tegen Utrecht. Haag tegen de Graafschap. Hier was allemaal en en tegen Erkenswoude Waalwijk. Zometeen gaan we verbellen met uh, Willem van Densen. Hij staat op het circuit. Daar meer informatie over. En hier is Jesse J en Domino. I'm feeling sexy and free. RCJ. Race Radio. Pit Report. Pit Report. En het is tijd om naar het circuit te staan. En op het circuit staat Willem van Dencen. Willem, goedemiddag. Ja, goeiemiddag uh, vanaf Secret Park, uh, Park Zandvoort in het kader uh, van de ADAC uh, GP Masters. Nou, die uh, Masters race uh, die er uh, inmiddels gehad, uh, die is ongeveer een half uur geleden afgelopen, was een race uh, spannend uh, met uiteindelijk uh, Nederlandse succes, maar uh, toch nog even naar de race terug gaan. Spannend wat incidenten ook in de race, onder andere bovenop het schijvlak tussen uh, Christian Frankenhout en uh, Jeroen Blekemal, uh, wat voor Jeroen Bleekemol uh, einde race uh, betekent al in het begin van die race een race uh, die in het begin uh, die gisteren nog derde eindigt. Uh, uiteindelijk toch een Nederlands succes met de team uh, Simon knap en die uh, ronde Boer met de BMW Z4 die dit uh, uh, evenement uh, wisten te winnen voor de Duitsers uh, Claudia Hötchen en Dominique Zweiger op een uh, super uh, BMW Z4 en uh, derde in die race met uh, Ash met Kuts en die rijden in een Mercedes uh, Benz AMG Hey, SLS. Eigenlijk uh, horen we toch het Wilhelms uh, uh, in dit Duitse weekend hier op het schietpark Sampoort. Het ziet ernaar uit dat we dat uh, zo dadelijk ook weer gaan horen. En uh, dat doet mij heel veel uh, deugd uh, dat dat uh, waarschijnlijk gaat klinken voor uh, bijtige visser, zo dadelijk bijtige visser, Een 17 jarige uh, Fries meisje. Ja wereldkampioen kart geweest, twee maal al. Nu de overstap gemaakt naar de autosport, tweede raceweekend voor haar hier op Zandvoort. Het begon heel slecht, vrijdag in de vrijdag training kwam ze niet ver over een half rondje. Ze moest de auto aan de kant zitten met uh, ja, technische problemen. Gisteren in de kwalificatie uh, ging ze de keihard af in de Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, moest daar uh, blijven, Vandaag vanmorgen hier naar het uh, klieg gekomen. De eerste race gereden, op die race uh, eindigde ze op de achtste uh, positie ja, die werd omgezet uh, in een polepositie voor de race uh, die nu aan de gang is ja, ze vertrok uh, niet helemaal goed uh, bij de start uiteindelijk uh, als tweede de tas aan bocht uh, in uiteindelijk is ze toch degene aan de leiding uh, te verschalken en duurde al uh, acht rondjes lang aan de leiding met een voorsprong van zo'n kleine drie seconden. Op de nummer twee. ik heb nog uh, ja, ruim mee om te gaan. Uh, succes uh, aan de horizon uh, voorbij te kutten. Oké okay, Willem, dankjewel. Zometeen uh, horen we jou weer. Oké, okay, tot. Thank you for Sorry Day, slowly be eternal away. Just another play for today oh boy. Partners in crime. It's only two years ago. The man with the suit and the face who knew that he was there on the case. Now he's in love with you. He's in love. Down in Wat vond ik hem goed zeg? Gisteren Ed Struilaard, ook wel uh, Ed genoemd. Een face down. En uh, wij waren gisteren op de Feinspop en we hebben dus Ed gezien. Wat vond je van hem? Ik vond hem uh, apart. Dus Hoezo raar, apart? Hij was lekker bezig, een rare bekjes erbij trekken naar het publiek. En ja, die, mooi hè. Uh, maar hij heeft zo'n goede stem. Hij kan ook enorm um, goed gitaar spelen. Ja. En hij heeft een nieuw album uitgebracht En deed uh, hoofdzakelijk allemaal liedjes uh, van zijn nieuwe album. Behalve deze, Face Down. Ik vond het goed. En na Ed hadden we Evie de Visser. Nou, dat was onze favoriet. Nou, Eefje. Ik weet niet wat ze gebruiken. Dus de, die, die heeft liedjes, gegeven, die maar. maakt liedjes. Met aparte tekst Ik denk dat ze een, um, ja, een mooi een mooie, uh, krekpijpje Of een mooi uh, blootje heeft gerookt Voordat ze die teksten schreef. Nou, ineens ik ik schiet me nu een titel binnen Omdat ze nagedacht had Oké okay. Maar ik maar heb dat, nagedacht uh, zei, zo ook Nou, een lekker liedje dan zo Dus dat vond ik wel uh, Ze heeft een prachtige stem Maar ik vond die liedjes die trekken me eerlijk niet, uh, niet zo uh, Wie hebben we nog meer gezien? Want uh, Pascal van der Beek hier in de studio Pak even de microfoon Jij bent, uh, jij bent vrijwilliger daar. Klopt ja. En um, Jij hebt eigenlijk alles gezien, toch? Wat is je het meest opgevallen? Uh, nou ja. Mag ik dat zeggen? Mag ik dat zeggen? Uh. Ik denk de nut. Ja, dat komen me zo bij. Oh, oh ja, is dat zo? Dat denk weet, jij. Nou, dat denk ik, ja, ik heb de rest niet gezien, dus ik weet niet wat er verder was. Maar... Nou, laat ik het zo zeggen, ik stond met mijn neus bovenop. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Ja, ik werk uh, inderdaad bij mijn voor 13 jaar. Uh, dit is het eerste jaar waardoor uh, wanneer ik vijf jaar dagen achter elkaar heb gewerkt daar. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, ik moet ook wel zeggen dat nou, ik gisteravond eindelijk thuis lag, had ik zo van Ach, ja, ja, heerlijk oh, een beetje lekker rust. Ik ben dus vandaag wel een beetje uitgeslapen, maar ja, weer op tijd hier naartoe. Om uh, jullie even gezelschap te houden. Gezellig, en, gezellig en wat, gezellig vind je nou, wat vond jij nou de leukste act? Uh, de leukste act, um, het beste, nou waar ja, heb het meest van genoten? Het meest van genoten, het meest drukke was eigenlijk toch eigenlijk wel, uh, uh, Simon, uh, Nick en Simon. Nikke Simon. Ja, die waren ja, toch ja, wel ja. erg druk bij ja. me, uh, Nou ja, de coconut die vond ik ook wel heel erg gaaf ja. inderdaad, lekker sfeertje, ook qua publiek en dergelijke, want ja, ik zie het vanaf het podium, zie ik gewoon het hele publiek meesteren. Ja. Dus dat was okay. echt heel erg genieten Nou ja, Aldo en ik hebben dus ook de laatste act gezien: Kid Creole en de Coconuts. Dus echt een hele oude. Ja, eh uh, neger Laat ik het zo even noemen het is gewoon ja. ook zo Maar de, de, de Hij heeft een hele gave schoenen Had hij gewoon aan ja. <laughs> Wat fantastisch was dit hè he. Ja, heerlijk de, de de de Oranje de... Nummer, pak sinaasappel oranje pak Ja, het was gelig was Een hoedtop ja. Een gelig oranje Een, een ja. hoedtop Het was echt te gek Drie knappe, ja. knappe dames In korte rokjes Die zongen mee Dat Ja, jij kon het vanaf de voorhand Beter zien dan de niks Ja, want ja, het voor ons Backstage kaarten geregend Waar we trouwens heel erg dankbaar voor zijn Alsjeblieft heren En dus wij stonden helemaal vooraan. En ojojoj, oh, we hadden een mooi uitzicht, zo kan ik het wel zeggen. Ja. Nou, kortom, ik vond het echt geweldig. De Kit Crayol en de Coconuts vond ik samen met Ed het, uh, het leukst. Nou, zo, uh, tot zover even bevrijdingspop. Uh, zometeen, hier bij Zondag Kermeland het regionieuws. Wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving? Je hoort het zo naar Caro Emeralds. Dit is stak.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 op ZFM stak. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En het is tijd om even het regionieus door te nemen... ...wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving. En als het aan de merendeel van de markt... ...Kooplui en de winkeliers ligt... ...verhuist de Zandvoortse uh, weekmaart... ...van de Prinsessenweg naar de Grote Krocht. Als de markt overeind wil houden... ...dan moet hij naar de Grote krug, ...als zegt uh, Marty Bleker... ...landelijk secretaris... Um, ...secretaris van de vereniging ambulante handel. Zonder ingrijp heb je straks misschien helemaal geen markt meer. De meerderheid van de ondernemers op de Grote Kroeg staat welwillend tegenover de komst van de weekmarkt. Zegt Peter Tromp van Kaas uit Tromp en woordvoerder namens de ondernemers van de winkelstraat. Ik ben bij alle winkeliers in de straat langs geweest en op twee na is iedereen voor. Het is uh, verle verlevendiging van de straat. Zeker woensdag, wanneer het toch vrij stil is. Nou, lijkt me een goed idee, toch? Ja, zeker. Geeft wat meer sfeer ook. Nee, is nee. Wijkagent Dolf Schuurman waarschu waarschuwt voor mannen die aanbieden gratis het dak op defecten te willen inspecteren. Het steunpunt ook. Zandvoort hield 3 mei 12, uh, 2012 een voorleggingsmiddag voor senioren. Nathalie Lindeboom van de wel welzijnsorganisatie zei verrast te zijn over de grote opkomst. Samen met zijn collega geeft wijkagent Dolph Schuurman hints en tips om het geboefde buiten de deur te houden. Simpele maatregelen bieden al veel bescherming, zoals een deurketting. Niet duur, maar wel een probaat middel, meent Schuurman. Ook hangen en sluitwerk verdient de aandacht. In deze moderne tijd is zelfs de bankpas niet meer veilig. Stel nooit uw code en dek uw hand af bij het pinnen. Ik vind het wel goede acties van de politie. Ja, dus tips waardoor je uh, uh, boeven, laten we het zo zeggen, even buiten de deur houdt. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook um, zelfverdedigingslessen. Dus uh, word je bijvoorbeeld aangevallen, word je overvallen, wat kan je dan het beste doen? Dat zijn allemaal wel, uh, wel goede dingen. En het geluk lachte haar toe toen mevrouw Van der Meijen voor de televisiecamera's op zondag 29 april 2012 een knop indrukte. Zij was... Eén van de laatste twee kandidaten in de spelshow... Postkonenluiterij Miljoenenjacht eh, met Linda de Mol. Met de handeling besloot niet door te gaan naar het finale spel... ...maar te kiezen voor een geldbedrag van 36.000 euro. Is ook lekker. Van de Meijer wist positie te machtigen door de meeste vragen... ...juist te beantwoorden. Nou, een mooi geldbedrag. Ja, is lekker, ja. Die wil ik wel hebben. Wat nou, heeft hij ja, gewonnen? Geen idee, ik heb hem niet oh. gezien. Oh. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een denk ik op de erebegraafplaats in het Noord-Hollandse Overveen. Een busje met ouderen die slecht te been zijn en rolde achteruit het duin af. De chauffeur had het voertuig niet goed op de handrem gezet. De vrouw die gewond raakte had net het portier geopend om passagiers uit het busje te helpen. Toen de bus naar beneden gleed voelde zij om en kreeg de portier tegen haar rug. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. ZFM, Westkust weerbericht. Vandaag wolkenvelden afwisselen, afwisselen door zon, matige noordoostelijke wind, maximale temperatuur in Zandvoort circa 11 graden. Morgen, periode met zon, zwakke oostelijke wind, maximale temperatuur in Zandvoort 14 graden. Sunlight hurts my eyes And something without warning love As heavy on my mind Then I look at you And the world's all Instead of www.zfmzandvoort.nl om een uur twee zondag in Camerland met onder andere nieuws over McDonald's en veel verdieners bij de publieke omroep. Je hoort het straks naar Avicii. Dit is Levels.